Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. ho! ho. Krol met het NOS-journaal. De verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg... is door de politie doodgeschoten. Dat is gebeurd in een wijk in het zuiden van de stad... die vanmiddag al werd doorzocht. De politie kreeg tips dat de man zich daar schuilhield. Hij zou verborgen hebben gezeten in een pakhuis. Rond 9 uur zag de politie hem lopen... En toen agenten hem wilden aanhouden, begon de man te schieten. De agenten schoten hem daarop dood. Het winkelcentrum op Schiphol is vanavond korte tijd ontruimd geweest. Omdat de man met een mes zwaaide en mensen bedreigde. Hij riep ook dat hij iets in zijn tas had. Maar de chaussés trokken hun vuurwapen en wisten de man aan te houden. Er is niet geschoten en later bleek dat de man geen gevaarlijke dingen bij zich had. De Europese Unie verlengde economische sancties tegen Rusland met zes maanden... De regeringsleiders hebben daar in Brussel unaniem mee ingestemd. De sancties werden vier jaar geleden opgelegd vanwege de steun van Moskou aan de rebellen in Oekraïne en de annexatie van de Krim. Strengere sancties vanwege de acties van Rusland in de zee van Azov haalden het niet. Minister Schouten van Landbouw vindt dat de discussie over de fosfaatrechten voor melkveehouders verhardt. Volgens de minister worden zij en haar ambtenaren vaak persoonlijk beschuldigd. Veel melkveehouders zitten in financiële problemen. Ze moeten fosfaatrechten kopen voor het aantal koeien dat ze hebben... en de hoeveelheid mest die ze produceren. Voor honderden melkveehouders dreigt faillissement of verkoop. En een basisschooljuf uit Helmond is genomineerd... voor de beste leraar ter wereld. Aan de wedstrijd doen 10.000 leraren uit de hele wereld mee. En juf Daisy zit bij de laatste 50 kandidaten. Als ze wint, krijgt ze een miljoen dollar... In 2016 was ze de beste leraar van Nederland. Het weer. Vanavond daalt de temperatuur onder het vriespunt. De komende dag wisselend bewolkt. Af en toe ook zon en maximaal 2 of 3 graden. Dit was het NOS Journaal. GFM ho, ho, ho. Dit is Kerst Met ZFM Met men nu Peaceful Radio Terug bij Pizzle Radio Show 1311 hier op CFM Zonvoort. En we gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek met drie nieuwe werkjes. In de eerste uur ben ik het derde nieuwe werkje vergeten te vermelden. En dat was uh, Soleil's Road met uh, de album Solace Road. Ja, dat is makkelijk te onthouden. Uw is het derde werkje. Een album van Randy Baltzel. Ik spreek het even op zijn Nederlands uit. En het... Uh, album heet Heart of the Wilderness. Dat is een, uh, wel mooi. Met een trompet staat hij er ook nog op, dus dat belooft wat. Het tweede werkje is een, uh, weer een kerstalbum van Franse bodem. Dus dat spreken we maar niet uit. Moet je even naar peacefulradio.info en daar vind je de playlist. Even naar 1311 in, in zoeken, in typen komt hij weer vanzelf uit... En we beginnen met, euh, eens even kijken, ja, een uh, wereldmuziek van um, Nobunbo To, no To. Nou, ook daar ga ik me verder niet aan wagen. Ga lekker luisteren, want dat is het eigenlijk belangrijkste. En ik wens je heel veel luisterplezier in, bij Pixel Radio Show 1311. No Chabula Tulingoma man, no mutanga. This is Nick Farr and you're listening to album Between Then and Now on Peaceful Radio.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 Perpetual Motion, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at perpetual-motion.net. Hi, I'm Shambhu, and you're listening to Peaceful Radio.